Naar de andere poepten ze natuurlijk uit in de uh, jaren 80, 90. Verdacht ze er nog wel eens van, hoor, dat ze nummers gewoon een beetje zo verknipten. Een beetje husselen, een beetje in de hoge hoed. En hup, en door weer een, een nieuw nummer te pakken als het ware. Intussen wat serieuzere zaken. Ik heb het al een paar keer aangekondigd. Want um, uh, pesten in het algemeen, natuurlijk een, uh, een groot probleem. Onder kinderen, onder ouderen. Ik weet dat het in het bejaardenthuis ook echt wel uh, gebeurt. Dan zou je denken, nou op die leeftijd. Zou je het wel beter weten, maar wat dacht je van pesten op het werk? En in het kader daarvan heb ik uitgenodigd, telefonisch uitgenodigd Laura van pesten op de werkvloer.nl, de website. Of nou is het eigenlijk website, het is eigenlijk meer dan dat hè? Ja, het is eigenlijk een soort uh, kennis- en informatieportaal waar mensen op uh, terecht kunnen... als ze inderdaad met uh, pesten op het werk te maken hebben. Ja, precies. En um, eventjes de reminder, want jullie zijn uh, destijds bij mij ook uh, te gast geweest... Uh, Hoe lang doen jullie dit al en was het ook alweer een, een particulier initiatief of leg uit? Ja, het is begonnen met een particulier initiatief en toen heb ik er een aantal andere ondernemers bij gezocht. En toen hebben we met een aantal ondernemers, onder andere een uh, advocatenkantoor voor arbeidsrecht en een personeelsadviesbureau, hebben we het uh, opgezet De stichting uh, website, we waren toen nog geen officiële stichting in zijn geheel. Mm -hmm. Daar is het eigenlijk mee begonnen dat we zoiets hadden van... nou, de pers op het werk het is eigenlijk een, een heel naar iets. Nou ja, nou, je dan zegt dat ook, ook al, rechters, rechters rechtsbijstand uh, en dingen. Want zo ver kan het dus komen. Absoluut, ja. Eigenlijk kort een werkgever voor een veilige omgeving uh, te zorgen. En dan denken we met z'n allen van uh, ja, je moet een helm op als je in de bouw werkt. Maar een veilige omgeving betekent ook een psychisch veilige omgeving. En dat heeft ook te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer... dat dat dus een beleid voor moet bestaan. Ja, zeker, zeker. Even toch die advocaat van de duivel ook weer even spelen... want dan denk ik, ja, oké, okay, je wordt gepest... maar je moet natuurlijk ook wel een beetje weerbaar kunnen zijn... en je kunt je ontslag nemen en zeggen, toedeledokie... en dan vind je in je nieuwe baas zitten er weer een paar die uh, flauw gaan zitten doen... Ja, het is zeker uh, natuurlijk belangrijk dat je probeert ook zo weerbaar mogelijk te zijn. Maar ja, ieder mens is anders en sommige mensen zijn gewoon verlegen of wat onzekerder. Maar dat betekent niet dat ze dan maar een vrijbrief hebben om diegene te pesten. Nee, natuurlijk niet. Dus inderdaad, ja, weerbaarheid is heel fijn als je het hebt. Maar uiteindelijk uh, is pesten natuurlijk iets wat niet een normale respectvolle omgangsvorm is. Nou, laat dat in ieder geval duidelijk zijn. Heb jij er zicht op? Want je bent natuurlijk nou ja, dagelijks verbonden aan dit hele gebeuren. Zie je ook nog een soort van, ja, ik zou bijna willen zeggen, tendensen? Dat je zegt: van, hé, hey, het wordt toch weer de laatste tijd, het trekt weer aan. Ik kan me voorstellen, in tijden van crisis is het ook, gaan we ook wel maar wat meer op elkaar letten en zo. En... Nou, het is inderdaad wel dat de crisis het aantal testgevallen heeft verhoogd. En dat is ook inderdaad onderzoek naar gedaan. Dat heeft natuurlijk ook te maken met op het moment dat mensen zich onveiliger voelen in hun situatie. En dat kan ook zijn bijvoorbeeld eh, bang zijn je baan te verliezen. Of een reorganisatie achter de rug hebben waarbij mensen zijn ontslagen. Waarbij je heel fijn samenwerkte. Dat dat wel pestgedrag ook een stukje eh, ja, in de hand kan werken is misschien een, een groot woord. Maar wat wel een voedingsbodem kan zijn. ja. Ja, en misschien ook dat je denkt van nou, ik begin er maar niet over, want dan zal het misschien alleen maar erger worden. Ja, dat de mensen, het is sowieso best wel een moeilijk onderwerp voor mensen om over te praten. Want ja, je bent natuurlijk volwassen en het heeft te maken met je professionele werkomgeving. Ja, dan is dat toch wel lastig om uh, dat zomaar even te vertellen. Veel mensen schamen zich daar best wel heel erg voor. Ja, ik, ik, ja, ik kan me dat ook wel levendig voorstellen trouwens ook hoor. Wij zetten vandaag, want wij gaan trouwens elke maand gaan we met elkaar bellen. Hè? Donderdag ja, wordt eigenlijk een beetje pest of eigenlijk wat mij betreft natuurlijk antipestdag. Precies, maar, ja, uh, We pakken een goede toch? Uh, donderdag. Nou, we pakken dat een beetje thematisch aan en vandaag willen we het echt al hebben over die... Ja, het klinkt misschien gelijk heel heftig, maar toch de slachtoffers. Want dat zijn er natuurlijk wel in de uiterste gevallen en dat gebbetje dan even daar gelaten. Ja, het is, het, uh, mensen houden er hele ernstige dingen aan over. Angststoornissen, uh, posttraumatische uh, stresssyndromen, uh, tot en met zware depressies aan toe. En uh, ja, in het uiterste geval uh, zijn er ook uh, al aardig wat zelfmoorden bekend. Onder andere die meneer van de zorgautoriteit. Nou, we hebben het gewoon in, in de media, komt dat gewoon af en toe. Ja, helaas. Ja. Ik zie je, ja, eens in de zoveel tijd lezen voor je, inderdaad wel eens weer iets in die richting. Dat je denkt van ja, dat bestaat dus ook gewoon nog steeds. Hoe dan? Maar ja, het gebeurt. en vandaar Ja, helaas dat je... wel. En die mensen hebben niet uh, tot nu toe niet echt een, een plek waar je, waar je naartoe kan, uh, kan gaan. Je nee, kan naar je huisarts of naar een hulpverlener. Uh, maar er was tot nu toe niet echt een lotgenoten uh, of echt een hulplijn specifiek voor mensen die gepest worden op hun, uh, op hun werk. Want dat is toch wel een heel ander iets als bijvoorbeeld op school of uh, ja... ...seksuele intimidatie of dat soort dingen, dat is toch anders. En wij hebben daar een, een hulplijn voor uh, die je kan bellen en daar zoeken we ervaringsdeskundigen voor. Ja. En, dat, en dat hoe gaat dat concreet? Dag, dag. Als er een telefoontje binnenkomt dat jullie eigenlijk al gelijk en natuurlijk ook uit ervaring wel eruit kunnen filteren van nou dit is echt wel ernstig, hier moeten we snel wat mee of zo. Er is blijkbaar een stappenplan of een draaiboek dat jullie gewoon gelijk actie ondernemen. Ja, het belangrijkste is dat als, als iemand belt die uh, echt best op, op, op zijn werk ervaart, uh, dat er ten eerste gewoon echt even goed wordt geluisterd naar diegene. Het is heel belangrijk om een luisterend oor te hebben en dan vooral van iemand die het zelf ook heeft meegemaakt. Die ook alle vervelende en onzekere dingen weet. Dat hè, een gesprek stilvalt als jij binnenkomt. Ja. Hoe moet je dat als pesten zien? Heel veel mm -hmm. mensen hè, weten wel van schelden of uh, hè, dat soort pesterijen. Maar het gevoel wat je hebt als je constant genegeerd wordt. dat is heel fijn om met iemand te kunnen praten. die dat uit eigen ervaring ook heeft meegemaakt. Dat je in ieder, ieder geval, ook... ja. Hè? Ja, die ja, tips kan sorry. krijgen en denk van, hé, hey, ik ben uh, toch echt niet uh, de enige en uh, uh, dat. Dan geef jij maar wel een mooi... En dat hadden we, ja, voor de, ik kan het ook wel verklappen. We hadden dat natuurlijk een beetje bekokstoofd ook, zeg maar, met een mooi uh, oud-Hollands uh, woord. Inderdaad, we zoeken die ja, slachtoffer, maar je bent eigenlijk ook slash ervaringsdeskundige. En je kunt daar een ander ja, weer mee, mee helpen eigenlijk. Juist. En we zoeken dat? deze mensen, hè? Ja, ik uh, zoek inderdaad uh, mensen om, uh, om uh, te helpen met de telefoonlijn. Dus de, inderdaad andere mensen aan te horen en ook te kijken en door te verwijzen. Ja, sommige mensen die uh, um, uh, moet je bijvoorbeeld zeggen van... van hè, ga je ga, ga hier eens over praten met je huisarts... Want mm -hmm. en je hebt last van slapeloosheid en dit. Dat zijn voortekenen dat het maar erger gaat worden... Uh, dus op die manier hebben we ook een draaiboek en een training. Dus hè, op het moment dat iemand zich aanmeldt als ervaringsdeskundige, dan zit hij niet morgen achter de telefoon en moet hij in zijn eentje telefoontjes gaan, uh, gaan beantwoorden. Duidelijk. We hebben daar een, uh, een systeem voor en we hebben ook iemand die dat uh, begeleidt en uh, helpt met de trainingen. Maar het, ja, het is best lastig om aan uh, ervaringsdeskundigen te komen, want ja, je moet het toch maar durven toegeven. Mm -hmm. Zeker. Wat is, uh, mochten mensen hè, dan zitten te luisteren? We gaan dat natuurlijk even via ook uh, jullie platform gewoon aanpakken. Is er een, uh, uh, ja hoe moet ik zeggen, een soort minimum, kun je een heel kort soort van profiel geven van nou, het moet echt wel een beetje in die leeftijd zitten of? Nou, het is, het is, het is wel fijn als je niet heel erg jong bent. Uh, want veel mensen hebben er moeite mee om dan echt hun, hun verhaal te vertellen. Kan ik me voorstellen en je... ja, aan iemand die twintig jaar jonger is dan jij, die denkt van ja, allemaal leuk, maar... Ja, van wat ben jij nou? Ja, nou... <laughs> dus het is, het is wel fijn als iemand gewoon inderdaad een, een, een, een werkzame leeftijd heeft, om het zo maar te zeggen. Ja. En voor de rest is het gewoon belangrijk dat je, dat je goed kan luisteren. En dat je het liefst al uh, in ieder geval een klein stukje je eigen persoonlijke verhaal een plekje hebt kunnen geven. Dat ook voor jezelf op het moment dat je dan uh, weer die verhalen hoort van in welke situatie degene aan de telefoon zit. Uh, dat je niet zelf je eigen ervaringen Ja, Tuurlijk, dat, dat het voor jou en, echt ja. wel een gepasseerd station is, stevig in die schoenen. Dat je niet straks allebei natuurlijk zit uh, te simmen aan uh, de telefoon. Juist. En hè, het geeft helemaal niet... Tuurlijk, als je een verhaal hoort... En er komen weer ervaringen van jezelf boven... Dat geeft op zich niet. Daar hebben we ook gewoon mensen voor. daar kan je gewoon over praten. Dat is ook logisch. Hè? Het is niet dat je opeens alles vergeten bent... En er geen gevoel meer bij hebt. Maar het is wel goed om te weten... Dat het voor iemand, zeg maar, niet uh, gisteren gebeurd is. En diegene er zelf nog heel erg mee zit. En het nog iets is wat, wat dagelijks in zijn leven... Uh, een belemmerd. Lijkt me helder. Um, eigenlijk alweer ja zo'n beetje toch wel weer afrondend. Hoe nijpend is het tekort? Is er wel een team en zeggen jullie nou dan kunnen er gewoon nog wel een paar bij of zijn deze mensen echt echt heel erg moeilijk te vinden? Uh, ze zijn best moeilijk te vinden. We hebben, gelukkig hebben we er een aantal. Um... Uh, maar ja, de, soms gebeuren er ook in andere mensen hun leven dingen waardoor ze weer moeten afscheid uh, nemen. Uiteraard, want het is gewoon vrijwilligerswerk denk ik ook, hè? Juist, ja. ja, ja, ja. Uh, dus we hebben inderdaad wel mensen die dat uh, nu doen. Uh, maar ja, het, we hebben heel hard echt nieuwe mensen nodig die dit uh, ja. uh, mee willen doen. En we willen natuurlijk eigenlijk ook gewoon het liefste uh, van maandag tot en met vrijdag voor slachtoffers bereikbaar zijn. Maar Uiteraard. We, ja. Een fulltime baan als vrijwilligerswerk, dat is toch uh, niet de bedoeling. En Dus de meeste vrijwilligers doen het voor een middag of een ochtend. En dus op die manier hebben we wel wat mensen nodig, zeg maar. Ja. Nou, uh, Helder. Wat is de makkelijkste en beste uh, uh, weg om te bewandelen naar jullie nou, toe? Het allerbeste is denk ik sowieso eventjes op www. Op de werkvloer.nl kijken. Dan kan je sowieso al wat informatie ook vinden over de stichting. En daar heb je gewoon een contact. En als je daar aangeeft van ik ben ervaringsdeskundige en ik wil er graag aan meewerken, dan uh, gaan we je uitnodigen. Juist, ja, dan uh, moet dat volgens mij wel helemaal goed komen. Dan dank ik jou voor deze eigenlijk de eerste echte editie van uh, ja, de Antipest Donderdag. Ik hou hem er gewoon in. Uh, volgende maand spreken wij elkaar weer. Heb je al enig idee waar we het dan over gaan hebben? Zeg je, nou dat is nog even één brugje te ver. Nee, ik denk dat het dan al wel uh, een beetje... Want uh, september is de maand dat ons allereerste magazine wordt uitgegeven. Oh. En uh, daar staan natuurlijk allemaal spannende artikelen in. Dus daar wil ik uh, dan een klein voorproefje op geven. Oké, okay, nou ik ben nu eigenlijk al uh, reuze benieuwd. Een pest-antipest -pest magazine dus in de maak. Leuk. Dus drie keer per jaar komt er een, een, een magazine over pesten op de werkvloer. Spannend. En wil ik jou danken voor vandaag. Een hele fijne dag natuurlijk, Laura. En ja, tot de volgende keer dan. Dankjewel, Dennis. En uh, tot de volgende eerste donderdag van de maand. Zo is dat. Antipest donderdag. We houden hem erin, Laura. Dankjewel, hè. Oké, okay, hoi hoi. Hoi. Laura van Antipesten. She believe in fairy tales and princes.